Jobbe met het NOS-journaal. De Europese leiders willen over zes weken vastleggen dat ze doorgaan met de Europese Unie. De ondertekening van een verklaring vindt plaats in Rome, bij de herdenking van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG, 60 jaar geleden. Volgens diplomaten bij de EU willen de regeringsleiders een krachtig signaal afgeven dat ze geloven in de Europese Unie. Ook in 2007 zat de EU in zwaar weer, doordat Frankrijk en Nederland in een referendum de EU-grondwet verwierpen. Toen was het bondskanselier Merkel die met een verklaring van Berlijn de EU nieuw leven inblies. Bij een bedrijf in het Zuid-Hollandse Oude Tongen is brand uitgebroken. Het gaat om een houtbewerkings- en staalconstructiebedrijf. De brandweer spreekt van een zeer grote brand en is massaal aanwezig op het bedrijventerrein. De brand ontstond rond 7 uur vanavond. Er is niet bekend of er mensen in het gebouw waren toen de brand uitbrak. In België is een man opgepakt omdat hij een parkeerschijf gebruikte met batterijen erin. Parkeercontroleurs zagen in Mechelen een auto in de blauwe zone staan met daarin een opvallend dikke parkeerschijf. Het bleek een elektronische schijf te zijn die automatisch meedraait met de tijd. Op die manier hoopte de bestuurder onbeperkt te kunnen parkeren in de blauwe zone. Hij heeft een boete gekregen en raakt mogelijk zijn rijbewijs kwijt. Op Schiphol is een taxichauffeur aangehouden voor het rijden zonder vergunning. De man is voor de derde keer betrapt en had al eerder een voorwaardelijke boete gekregen. Die was opgelopen tot 12.000 euro. Hij heeft nu opnieuw een voorwaardelijke boete gekregen van 10.000 euro. Als hij nog een keer de fout ingaat, moet hij het hele bedrag betalen. Drie andere taxichauffeurs werden ook op Schiphol bekeurd. Bij twee van hen was de taximeter niet in orde. Bij de derde chauffeur was de auto niet APK gekeurd. Op Schiphol is al een tijdje ruzie gaande tussen, tussen taxichauffeurs om standplaatsen. Niet elke chauffeur komt in aanmerking voor een vergunning. Het weer wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanavond 7 graden, vanavond een graad of 3. Morgenochtend eerst droog en af en toe zon. In de middag en avond vanuit het zuiden regen. Zondag ook nog wat regen, maar overwegend droog. Temperatuur in het weekend rond 8 graden. Dit was het...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 Van niemand minder dan... Frankie Rizzardo! Met niemand minder dan high En ja, je hoort het al. Crystal Waters. Ja, je zat nog zeker la la li la, la la Maar nee, ze is helemaal terug. Crystal Waters dus met Testify. En daarvoor die plaats van Frankie Rizzardo. Zee-man. Van een paar jaar uh, geleden. Maar in gewoon een uh, 2017 jasje gestoken. En erg lekker. Ja, twee uur uh, zie je het op jouw CFM Zandvoort. Dat is natuurlijk ook erg lekker. En ja, wat is er nog lekkerder... Ja, het is weer weekend. Althans, misschien zit je in de horeca en is het voor jou juist. Hier is de werkdag. En wat gaat dat dan lekker hard hoor. Zie je het op de achtergrond of gewoon keihard door de kroeg. Natuurlijk hebben we vanavond ook weer een enorm berg met nieuwtjes meegenomen. Want ja, Koningsdag. Voor je het weet is het alweer zover. Ik heb alvast een heel leuk feestje Kingdance eruit geplukt. Ik heb ook een complete line-up. Van Dance for Liberation. Want ja, ook bevrijdingsdag. Je zou het zomaar vergeten. Het komt dat er alweer aan. Want we zitten inmiddels alweer in de februari maand. Natuurlijk gaan we ook eventjes kijken in de charts. En ze gaan weer hard hoor. Oh, wat een hitje staan er weer in. We pakken straks gewoon even een lijst erbij. En checken het allemaal uit. Natuurlijk is hij vanavond ook weer gezellig bij. Niemand minder dan de one and only DJ Dion Sydney, Een uur lang in de mix hier zo. En het enige wat jij hoeft te doen. Is gewoon die volumeknop. Een standje hoger zetten. En ja, pak de kachel gelijk ook even een standje hoger. Schenk een drankje in. Wat is dat voor het grootste dansvloer? Hij is weer geopend. En ja, een plaat die je zeker vaker voorbij gaat horen komen... is deze nieuwe plaat van Blok Crown. Deep in the groove. Dit is See It. Hadden we dat al gezegd? 106,9. 104,5 natuurlijk. Singo digitaal deep in the groove you gotta do nu, deep in the groove Zie she got now the disco ball Dance. Dance. Dance. It go, boom, boom, yeah, we got it like that Kick, drum, hit your whole body go crack Baseline moves, take you off but the Hele de muziek van Matt Joe met de minister, of spreken we het anders uit als een over oh, de streep staat? Ze, wat maakt het uit? Work it, work it, work de plaat is in ieder geval ontzettend lekker. Hij komt uit op data transmission. En ja, in de charts doet hij het ook goed om vast vooruit te blikken. Nummer 4 in de DNC buschart deze week. En ja, deze ga je zeker nog wel in de clubs voorbij horen komen. En ja, we gaan toch eens eventjes vooruitblikken. Koningsdag. Want ja, voor je het weet is het zover. En sta je wel weer in je en je pakkie te dansen. Want King's Dance Wolle is met ruim 25.000 partyfreaks. Ook in 2017 een van de grootste outdoor dance festivals op Koningsdag. Ja, zet King Dance Wolle vandaag nog in je agenda en zorg dat jij erbij bent. Want uh, 27-4-2017 moet jij in Zwolle zijn, want waarom? Ja, na nou een overweldigende early birds verkoop van King Dance Zwolle is nu het moment aangebroken om de dikker line-up te presenteren. King Dance creëert dit jaar opnieuw twee gigantische areas op het evenemententerrein Grotevoort, waar jij samen met je vrienden maximaal uit je plaat kunt gaan op de beste house- en hardstyleartiesten. Ja, de line-up. Ik noem een paar namen. Yellow Claw, The Firebeats, Dirtcaps, -tu Looney Tunes, Billy the Kid, Lady B. Ik zie Adardo, Warface, E-Force, Act of Rage, Heart Attack, Titan vs. Requiem. Ik zeg, dit wordt een beuker van een feest. En ja, de tickets kosten slechts 10 euro, exclusief fee. Dus ja, wil je erbij zijn, haal ze dan nu in huis. Wil je meer informatie, ga dan even naar de Facebookpagina... Van King Dance. Tot zover de nieuwtjes. Straks meer nieuwtjes. En natuurlijk de charts. En de one-and-only DJ Dion Sydney. Wat hebben we voor je klaarstaan? Straks nog nieuwe mix-mash-deep. Maar nu eerst deze lekkere plaats van Z. En Gray. En Haley Steen met Starving. En dat niemand minder een van de Bali-bandits. But I can't move my feet. my heart beat faster in motion, no earthquake bring on disaster you hit me head on, got me weak in my knees yeah something inside me strange i was so much younger yesterday Temperatuur hier in Zandvoort. Dat doet de mens goed. En deze plaat van Black Motion featuring Xoli M met rainbow in de DJ Span en Michelle Chiafarini remix. Die doet er nog een schepje bovenop. En ja, voor je het weet, daar gaan we alweer de zomer in. Maar eerst hebben we natuurlijk nog Liberation Day. Oftewel, ook ja, dit jaar heeft de hoofdstad uh, van Overijssel. De eer om op een vrijdag het grootste dancefestival van Nederland te organiseren. Ja, zeg je dan. Wat gaan we dan doen in Zwolle? Nou, tijdens eh, op vrijdag 5 mei vieren we met meer dan 30.000 partyfreaks. Ja, je hoort goed 30.000 man. Onze vrijheid tijdens Dance for Liberation. Net als afgelopen jaren krijgt het festival twee grote areas. Met de beste IDM, slash house en hardstyle artiesten. Celebrate your freedom with dance. Ja, en wat vinden we daar zo? Nou, in de house area vind je niemand minder dan de Headhunters. Jay Hardway. Thomas Newton En het wordt steeds leuker hoor. Chocolate Puma. Lucas Steve. Mighty Fools. Kill the Bus. East and Young. Mike Williams. Randy van Velden. En het wordt groter MC Bookshee. Ja, dan is er ook uh, voor het betere stampwerk een hardstyle area. Ik zie hier Brandon Hart. Wild Styles. Radical Redemption. Frequencers. Coon. En Digital Punk. Dit zijn natuurlijk slechts enkele namen. Dus wil je meer weten? Ga naar de site van Dance for Liberation. www.danceforliberation.nl Tot zover dit nieuwtje. Zometeen gaan we een blik werven in de charts. Maar nu eerst. Ja, we hebben het beloofd hoor. De nieuwe Eric Morelia. Samen met Misha Daniels. Take Me Higher 2017. Over, take me higher gesproken, zo meteen na die klok van tien, dan is hij er weer, hoor. DJ Dion niet een uur lang op jouw sierven. Punt 9. en Tony Jr. en Voodoo. Oh, wat een gezelligheid. Ja, ik, ik zeg het niet gauw, maar... ik vind deze plaat van uh, Tony Jr. gewoon de eerste plaat uh, van hem... Uh, die ik leuk vind. Wat uh, jou, Dennis, onze enige echte DJ die ons ziet... Hé, hey. Hey, goedenavond, Dennis. Hallo, hallo, Wat, wat vind jij ervan, uh, van die nieuwe... Uh, van Tony Jr.? Leuk. Ja, ik, ik vind het heel wat anders. Uh, helemaal happy. Wat, ja, helemaal <laughs> gewoon vrolijk. En ja, we zijn vandaag in een gewone vrolijke stemming. En daarvoor... Die geweldige nieuwe remix. Eric Morillo, Misha Daniels en Take Me Higher 2017. Ja, ik zeg, zeker laat lekker. die zomer maar komen. Oh, Waarom we blijft het doen. nou? Nou, het, aan mij ligt het niet, hoor. Maar, nou ja, het weer gaf al een beetje een voorproefje. Hè? Een klein voorproefje, Dennis. 11, 12, een, 12 een, graden. Is het nog niet helemaal, maar... Misschien als je de kachel aanzet, Dennis. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, dus. Het is weer tijd. Voor The De Charge. Nee, ik weet oh toch? Ja, en weet je wat we gaan va gewoon vanavond doen? We pakken gewoon de Beatport, de gewone normale charter er een keertje bij. Eens kijken of er eens een keer wat is veranderd. Ah, de Beatport top 10. De Beatport top 10, nou laten we eens kijken. Op nummer 10 zie ik een nieuwe van Pisco met Isolé op Maive. Of zeggen we dat verkeerd, Dennis? Ja, Isolé met Pisco. En het label dan? Ma ma ma maive. Neem nog een te drinken. Misschien dat het dan wat soepeler eruit gaat. <laughs> Heel diep. En ik had hem niet verwacht. Op nummer 9 vinden we daar Everybody van Dennis Cruz. En deze staat er toch al een tijd in, hoor. Die blijft het gewoon goed doen, hoor. Vorig jaar al, hè. Stevige, diepe techhouse. Deze hele lijst is een beetje naar de deep tech house we gaan zo te zien. Nou, als ik, nou ja, ja. oké, okay. we, we gaan nog eventjes verder, we gaan nog niet te veel verklappen, want... We op de nummer 8 het. vinden we Oliver Hunterman en Victor. Samen doen ze het, Nevermind. Of Senso Sounds. Eigenlijk wel een soort van Star Wars. Nou zij eens naar Rogue One geweest no, vorig jaar? A has a en dan zie je die hele vette plaat die ik als uur draaide. Frank Risardo oh, met Z-Man op de nummer 7. Ja, en vorige week zei je al: deze plaat gaat heel dik worden. Toen haat jij hem al binnen. Ja, ik, ik zat er al een tijdje op te wachten en ik denk je: ja, oh, deze is zo lekker. Jij, jij zei van nou ja, ik weet het nog niet. Ik, ik moet eraan wennen nog. Ik ben nog een beetje van uh, de Till West-versie van 10 uh, jaar geleden. Tuurlijk, maar deze is gewoon een lekkere groove uh, die erin zit. Dus uh, hij is heel erg geschikt voor de, de zomer uh, op Bloemendaal. Nou, ik weet dat er eerst een uh, ander uh, feest aan komt, en dat is Ultra in Miami. Ja. Bedenk het zonnetje. Het feest der feesten. Gewoon een feest. En als je dit als uh, ja, warming up hebt. Dan zit, dit zit dit gewoon altijd gerand in een set. Dus ik denk dat deze nog wel uh, flink wat gaat stijgen in die chart. Maar we gaan gauw stijgen met Kellerkind. met Shakti op nummer 6. Wat een naam zeg. Ja, hooi. Oh. Poe. Ik heb mijn zus ook wat laten inzingen hier. Oh jee. Van het heftige leven gaan we in één keer lekker naar het Tibetaanse landschap. Koud man. Ja, ik kan Belt niet alles hebben. Veel te koud. Misschien dat die perfecte records wat beter voor ons heeft. Can't You See van Leon. Op nummer 5. We kennen wel, hè. De bekende sample. Ik vind de sample leuk, maar daarna kakt hij een beetje in. Uh, beetje uh, jammer. Ja, jammer, jammer weer. Maar uh, we vinden op Nummer 4. Green Velvet en Brock Finch met Sheeple. Do... Yeah. En ook een beetje een comeback aan het maken, hè. een Fitch. je niet meer vast gehoord. Ja, maar dat gaat altijd met golven, yeah. Dennis. I'm het ene moment zijn ze helemaal uh, hot. Is ook, Het is ook eigenlijk net wat op dat moment een beetje in is. En als dat een beetje in hun uh, straatje past. You you you en op nummer 3. Ja, we gaan die ch chart uh, de nummer 3 in. Hoppakee. Dikke, Big and dikke, Dan met dikke, chemistry. Dikke techno, jongen. Je nog wat lachgas? Waar uh. zijn die lasers, jongen? Bliep, bliep. Op nummer twee, binnen de Dead and Thrills, van Patrice Bommel en Cubicolor op Anjuna Deep. Die hebben vaak uh, mooie platen, Anjuna. Vroeger waren ze heel erg, uh, ja, was de trance label. Ja, dat hoor je er ook nog wel in. Trans en deep house, het loopt op elkaar niet. Uh... Nou, nee, het loopt in de weg. Niet, nee. nee. En dan de nummer 1 deze week vinden we Swagon van Deadlaw en OC James. En omdat het een beetje teleurstellend is, dan pak ik gewoon, ja, ee, gewoon eventjes house. snel de Future House Gewoon nou dat ja. het kan. Op nummer 10 vinden we daar Misto en Fox Stevenson met Chatterbox... Lekker. Kijk, Lekker. Lekker. We worden kon, helemaal happy de peppy. Kon, je gaat als een konijntje huppelen op deze plaat. En, ja, ik zeg nog één keer: what the fuck, Dennis, <laughs> waar hebben we man. nou over? Hi, hello, en Sander van Doorn. En ja, over Sander van Doorn gesproken, die vinden we ook op de nummer 8: Need To Feel love, Samen met Landscape. Ik vind het alleen geen Future House plaat, dit. Jawel, ja, ja. Nee. Walking on Clouds van Crows Asia Squad op nummer 7. En nog steeds in de charts, Feel the Same van Idix. Ja, dus. De jongens Lucas en Steve, die gaan ook nog steeds goed met Calling on You. En ik vind het zo lekker vrolijk, Dennis. Ja. De eerste keer dat ik hem hoorde, dacht ik van. Hé, hier moet ik even winnen. Ik moet er even aan winnen, maar ja. Dat hebben we wel bij meer platen, maar... Oh, ik vind het leuk. Misschien dat zo nog gaat draaien. Switch van Don Diablo op nummer 4. Ja, ja, hij gaat gewoon nog door. En lekker Boogie Wonderland gezakt deze week. Mr. Belt Wessel, vorige week nog nummer 1. Maar nu op de nummer 2. Oliver Hildens met I Don't Wanna Go Home. Ja, dat gaat hij ook zeker niet. Nooit meer naar huis... En ik hoop niet dat je al tunnelvisie krijgt, want op nummer 1 staat er deze week zonderling met tunnelvision in de Don Diablo. Heerlijk. Vorige week hoorde je hem al voorbij komen. Misschien nog een keer, je weet het nooit. Maar ja, er zijn ook nieuwe platen uit deze week, ja, dus ja. Je houdt het niet meer bij af en toe. Oh, wat, wat zullen we gaan, uh, gaan draaien, Dennis? Ik dacht aan. Uh... Swantech en Mind Games. Ik vind, ik vind hem helemaal goed, Dennis. Ik ga het gewoon doen uh, vandaag. We zeggen dat het moet. Ik... Maar omdat het kan hier, wij zien het. Alles kan hier. En ja, ik zeg het al. We gaan hem gewoon doen. De nieuwe Mix Mesh Deep. Mind Games van Swantech G. Oh, Swantech G is het? Ik dacht Swantech. Swantech G, uh, ja. G. Mind, uh, Mind Games. Maakt uit. Ze spelen gewoon een spelletje met ons, Dennis. Ja. En wil je een spelletje met Dennis spelen? Zo meteen. Na tien uur. gaan de kaart op tafel. Alle plaatjes in de lucht. Een uur lang games, in de mix. Maar nu eerst. Make me feel that I don't have a whole choice Stop affecting one another. Make it feel that feel Every town don't wanna think about